12 uur, het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Goedemiddag. Gelukkig nieuwjaar, dat hebben ze al tegen elkaar geroepen in Samoa. De politie is blij met een nat, oud en nieuw. En hoogwater speelt nieuwjaarsduikers parten. Het is bewolkt vandaag, maar wel droog. Een stevige zuidwestenwind, aan zee hard tot stormachtig... en landinwaarts vrij krachtig. En het wordt een graad of 10. Vanavond gaat het van het westen uit regenen. En met de jaarwisseling is het dan regenachtig en er staat veel wind. Morgen eerst nog wat regen, in de middag droog en af en toe zon. En het wordt ongeveer 7 graden. De inwoners van Samoa in de Stille Oceaan hebben als eerste om 11 uur Nederlandse tijd het nieuwe jaar begroet. Bij een temperatuur van 25 graden in de hoofdstad Apia. Vroeger was Samoa het laatste land waar het nieuw jaar begon. Maar door de klok 24 uur vooruit te zetten op 29 december vorig jaar heeft Samoa dus nu de primeur van het nieuwe jaar. En het nieuwe jaar breekt als laatste morgenochtend om 11 uur onze tijd aan in Hawaii. Nou, daar is waarschijnlijk mooier weer dan in Nederland. Wij krijgen met de jaarwisseling te maken met veel regen. Alleen in Zuid-Limburg en in het uiterste noorden van het land is het waarschijnlijk droog. En die regen is helemaal niet erg, vindt politievakbond ANPV, voorzitter Welting. Ik heb meer dan 30 jaar ervaring met de politie zelf. Ik heb al heel veel oud en nieuw... Uh vieringen mee mogen maken, en met name in de grote steden. En dan is mijn ervaring gebleken dat hoe slechter het weer is, hoe uh, sneller men het zat is om uh, op straat rotzooi uit te halen en, uh, en dan naar binnen gaat om, uh, om te schuilen. En dat is niet alleen mijn ervaring, dat is een ervaring die ook uh, bij veel collega's leeft. Ik heb de laatste dagen gesprekken gevoerd met een hoop collega's en die hebben dezelfde ervaring en zeggen ook ja, uh, hoe slechter het weer, hoe korter eigenlijk de overlast is en hoe eerder de rust hersteld is. Ja, dan morgen als die jaarwisseling achter de rug is... dan hebben we de nieuwjaarsduik traditioneel in zee natuurlijk. Maar ook in de rivieren kan die nieuwjaarsduik gemaakt worden. Maar het is lastig morgen, want het is hoog water. En er zijn al nieuwjaarsduiken afgelast. Er blijven er gelukkig nog genoeg over. En daarvoor heeft de Reddingsbrigade Nederland een paar nuttige adviezen. Van de Reddingsbrigade-directeur Raymond van Maurik. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wat is uw belangrijkste advies voor mensen... die morgen in de rivieren een nieuwjaarsduik gaan maken? Nou, de belangrijkste is, uh, ga niet wild duiken. Oftewel, ga alleen duiken op plaatsen waar ook een duik georganiseerd wordt en waar toezicht is. Mocht er dan iets misgaan, dan is er altijd uh, hulp in de buurt. En uh, daarnaast is het de, de, de zaak om op tijd te zijn, goed voorbereid te zijn en vooral niet te gaan duiken als je niet fit bent. Dat is wel niet alleen een risico voor jezelf, maar ook voor de duikers om je heen en de hulpverleners. Dus als je te veel champagne op hebt, niet doen. Nou, als het op dat moment nog vers in je lijf zit... is dat misschien niet zo verstandig als je niet echt meer weet... waar je het water in moet en eruit moet komen. Het is niet te doen om te zeggen van je mag niks drinken. Maar hou wel in de gaten of je fit genoeg bent om het water in en uit te gaan. Alcohol kan een, een verstellende factor zijn bij onderkoeling. Dus dat moet je jezelf wel even goed afvragen. Want dat is nogmaals niet alleen een risico voor jezelf... maar ook voor de hulpverleners om je heen. Hoe druk heeft u het meestal bij zo'n nieuwjaarsduik, zo'n mooie traditie? Nou, de reedsbergade heeft het uh, heel druk. Het lijkt erop dat de nieuwjaarsweek een beetje het alternatief wordt voor de Elfstedentocht. Uh, de nieuwjaarsweek gaat iets vaker door. En uh, we zijn daar nou met een paar duizend man uh, in het hele land uh, druk mee bezig. Ook van tevoren met de voorbereidingen. Ja? Uh, uh, en uh, de reedsbergade staat niet alleen in de zomer, maar ook uh, in de winter uh, paraat. Uh, en uh, we, ja, we vinden het leuk dat de mensen een traditie als deze uh, kunnen doen. En we willen graag dat het veilig gebeurt, dus vandaar een aantal tips. Ja, en dat ge geeft niet of het dan regent of niet, hè? Nee, nat wordt je toch en koud ja. waarschijnlijk ook. Ik ga zelf ook duiken. Maar? Dus ik doe, ik doe gewoon mee. Ik duik in, in Bloemendaal. Daar, daar moet je ook echt kopje onder. Dus uh, ik sta regelmatig onder de koude douche... S ochtends om al even te wennen. Uh, maar we doen het ook voor het goede doel dit jaar. Want je kan via www.ikbenookenheld.nl... Uh, ook je, je duik laten sponsoren voor de renningsbrigade. Want ook voor ons uh, wordt er steeds meer van ons gevraagd. Maar we moeten het ook met steeds minder middelen doen. Dus het is ook zaak dat we dat op peil houden. zodat we ook in de zomer nog mensen en middelen kunnen inzetten. Maar goed, de waarschuwing was wel heel duidelijk. Meneer van Maurik, onderschat dat allemaal niet, want het komt best even gaan. Ik dank u wel en ik wens u een goede jaarwisseling. Ja hoor, graag gedaan. u wel. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. De openbare registers van het kadaster zijn steeds minder volledig. Steeds vaker wordt bij vastgoedtransacties geen verkoopprijs aan het kadaster doorgegeven. Dat blijkt uit onderzoek van het Financiële Dagblad. Kadaster zegt ja, we herkennen die trend wel. Van 0,7 van de woningverkopen van particulieren... is de verkoopprijs niet terug te vinden in het kadaster. En dat is een verdubbeling vergeleken met twee jaar geleden. Ook hypotheekrentes worden minder vaak aan het kadaster doorgegeven. En die ontwikkeling staat haaks op het voornemen van brancheorganisaties... die willen juist meer transparantie in de vastgoedwereld. In Istanbul, in Turkije, zijn 21 hotelgasten... met vergiftigingsverschijnselen naar een ziekenhuis gebracht. Ook twee hotelmedewerkers zijn opgenomen in het ziekenhuis. Er was een gaslek ontstaan. De toestand van vier mensen is kritiek. Dat hotel staat in het historische centrum van Istanbul. En voor zover bekend zijn er geen Nederlanders onder de gewonden. Op Curaçao wordt vanmiddag een nieuw kabinet beëdigd. Dat is een zakenkabinet met vakministers... en het staat onder leiding van bankdirecteur Daniel Hodge. Over zes maanden moet dat kabinet dan plaatsmaken voor een politiek kabinet. Curaçao moet fors bezuinigen. In het regeerakkoord is vastgelegd dat de pensioenleeftijd omhoog gaat... van 60 naar 65. En het aantal ambtenaren moet de komende jaren omlaag. En verder zijn er grote problemen in de gezondheidszorg op Curaçao... die moeten worden opgelost. De Verenigde Naties beëindigen vandaag hun missie in Oost-Timor. Zo'n 1500 blauwhelmen zijn actief geweest in het Aziatische land... dat in 2002 onafhankelijk werd van Indonesië. Vijftien landen droegen bij aan die VN-missie... waaronder Australië, China en ook oud-kolonisator Portugal. Die missie begon in 2006. Toen braken rellen uit naar het ontslag van duizenden militairen... en de laatste jaren is het relatief rustig in Oost-Timor. Toch nog even terugkomen op de oude en nieuwviering. Veel mensen kunnen natuurlijk niet wachten tot ze dat vuurwerk mogen afsteken... wat ze massaal hebben ingeslagen. Maar voor de dieren is het toch wel even anders. Anderhalf miljoen honden, drie miljoen katten... die moeten eigenlijk niet zoveel van het geknal hebben. Frank Daders van de Dierenbescherming, goedemiddag. Goedemiddag. Zijn er manieren om je huisdieren te beschermen tegen al dat geknal? Ja, er zijn uh, zeker dingen die je kunt doen en uh, ook vooral uh, niet moet doen. Uh, wat uh, dierenbescherming altijd zegt is wat je niet moet doen is in ieder geval uh, zo'n uh, verdovend uh, pilletje geven, zou ik maar zeggen, waardoor een, uh, een hond of een kat uh, heel erg... Suffig en duffig uh, wordt. Waarom niet? Want uh, hij hoort het uh, vuurwerk nog steeds. En ze horen meestal twee keer zo goed als dat wij mensen uh, uh, horen. Dus dan hoort hij wel uh, het geknal en de herrie. Maar zijn spieren zijn dusdanig verslapt dat hij helemaal niet weg kan. En daardoor wordt juist de stress juist verhoogd, eigenlijk bij de huisdieren. Dus wij zeggen altijd: geef nee, ze niet zo'n rustig uh, rijspilletje. Maar wat je wel kunt doen, is um, uh, in ieder geval zorgen dat je na tien uur niet meer naar buiten gaat met je hond uh, uh, en je kat ook uh, binnenlaat. Uh, kattenluik altijd afsluiten, zodat hij niet in paniek alsnog uh, naar buiten rent. En vooral gewoon rustig blijven doen in huis. Je hond niet uh, bestraffen als hij bang is. Je hond ook niet overmoedig of overbodig uh, knuffelen en uh, aaien en dergelijke. Zelf als uh, eigenaar gewoon rustig rustig blijven. Doe of er niks, niks aan, dat aan de hand is. is. Sorry? Doen of er niks aan de hand is. Precies. Doen alsof er ja. niks aan de hand is. Uh, en dan zul je zien dat je hond en je kat daardoor ook uh, uh, ontspannender worden. Je kunt ook proberen om dieren eraan te laten wennen. Moet je dan zelf meer lawaai gaan maken? Nee. <laughs> Ja, dat is inderdaad uh, mogelijk. En wij hebben ook uh, hondenscholen en daar wordt dan ook uh, in geoefend. En maar dan moet je echt wel, uh, dat heeft geen zin om vanmiddag daar nog aan te beginnen, zal ik maar zeggen. Want ja. uh, daar is het een kort dag voor. Maar er zijn inderdaad technieken om je hond uh, uh, te laten wennen aan het geluid van vuurwerk, waardoor die uh, helemaal niet meer schrikt. En uh, een voorbeeld als een paardentraining, hè, vlak voor Prinsjesdag. Dat die paarden op het strand altijd ja, tussen allen leggen. Precies, dus nou, zoiets wel. moet je dat ook zien bij ons, uh, bij de hondenscholen van de dierenbescherming. Uh, en dan wordt er ook op die manier uh, gewerkt en er zijn ook uh, geluidscd's die het uh, geluid ook uh, heel goed nadoen. cd'tje opzetten? Oh, ja. ja, precies. En ja, dan een snoepje als zo maar Zijn er nou dieren die heel gevoelig zijn voor knalvuurwerk of die het echt helemaal niks kan schelen? Ja, een schildpad kan het misschien helemaal niks schelen. Maar... Ja, schildpadden en vissen, uh, die uh, merken nee. er over het algemeen weinig van. Maar het zijn vooral uh, honden en katten omdat die juist uh, zo ontzettend goed kunnen horen. Eigenlijk horen zij het vuurwerk twee keer zo hard als dat wij het horen. Ja. en dat maakt uh, met name dus de honden en de katten uh, zo kwetsbaar. En wat je dus ook nog kunt doen, uh, als je er tijd voor hebt... is uh, vanmiddag nog naar je dierenarts en je hond of kat laten chippen. Uh, dat is een heel eenvoudig ingreep en dat kost ook uh, relatief weinig. Voor als die wegloopt? Dat, voor als die wegloopt, ja. inderdaad, ja. precies. Dan is het uh, heel makkelijk uh, en snel uh, weer uh, de eigenaar te vinden... Waardoor de hond of de kat zo spoedig mogelijk na oud en nieuw weer uh, terug zijn. Wij We zijn weer helemaal op de hoogte. Ik wens u zelf ook een uh, heel goede jaarwisseling. Dank u wel. U ook zo. Tot ziens. Ja. Het is tien over twaalf. Nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Samoa begroet als eerste het nieuwe jaar. Vroeger waren ze altijd laatst. Maar ze hebben de datumgrens zijn ze overgesprongen. Om het zo te zeggen. De politie is blij met de regen die rond de jaarwisseling wordt verwacht. En Curaçao heeft vanmiddag een zakenkabinet. En dat was het uitgebreide NOS journaal. Nu de NCRV met lunch. Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, de Telegraaf bestaat volgend jaar 120 jaar... en gelegenheid daarvan komt de krant met een speciale app. We bellen zometeen even met de adjunct hoofdredacteur Jan Kees Emmer. In het mediaforum Hans La Roes, oud-hoofdredacteur van NOS Nieuws... en blogger Joost Niemuller. En het gaat onder meer over het verdwijnen... na 76 jaar van de GPD, de gemeenschappelijke persdienst... waarbij 18 regionale kranten waren aangesloten voor binnen- en buitenlands nieuws. Volgens hoofdredacteur Jos Timmers is dit een gemis voor de journalistiek in Nederland. Er worden weliswaar nieuwe alternatieven opgericht voor de krant... om ervoor te zorgen dat ze toch hun verhalen uit binnen- en buitenland krijgen. Maar de keuze wordt minder, de omvang wordt minder... Ja, de kwaliteit, dat is zo'n moeilijk begrip, daar kan ik niet gelijk over oordelen. Maar het is in mijn optiek in elk geval een enorme versraling van de nieuwsvoorziening. En het is weliswaar Oudjaarsdag, maar we beginnen al vandaag al aan een nieuw jaar van de Nationale Nieuwsquiz. De eerste kandidaat is Ewout van der Wal uit Strobos. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media nieuws van vandaag. De Telegraaf is dus drukdoende met bijzondere apps. De lezers van de krant kunnen vandaag een bewegende nieuwjaarswens zien van André van Duin. Maar er is meer. In 2013 bestaat de Telegraaf dus 120 jaar. En ter ere daarvan zijn alle oude nummers van de krant verkrijgbaar als app. Jan Kees Emmer, goedemiddag. Goedemiddag. adjunct hoofdredacteur van De Telegraaf. Even beginnen met André van Duin. Die staat op jullie voorpagina en de lezers kunnen hem tot leven laten komen via zo'n app. Doen mensen dat allemaal massaal? Nou, dat, dat hebben we vorig jaar hebben we dat ook uitgebreid gedaan rondom de jaarwisseling en de kerstdagen. En dan, ja, dan doen 200.000 keer wordt dan zo'n filmpje opgestart. Dus dat is, dat is niet weinig. Dat was, dat was met Eva Jinek, geloof ik, hè? Ja, dat was onder andere met Eva Jinek en, en later ook nog met anderen. Ja, uh, dus dat, dat, dat papier tot leven laten komen, de traditionele krantenlezer die vindt dat helemaal niet gek. Nou, je, hoeft het niet, je moet het niet elke dag doen, denk ik, want, uh, want dan, dan gaat het leuk eraf. Maar als je echt, zoals nu met André, die, die heeft echt wat leuks te vertellen... en dan zie je dat het, dat het aanslaat. En, uh, ja, wij vinden het een, een mooie manier om, uh, om lezers de digitale wereld in te trekken. Dus uh, ja, daarom doen we dat. Ja. Volgend jaar, 120 jaar Telegraaf. 1 januari 1893 kwam de eerste krant uit. Uh, reden dus voor een historische app. Wat, wat gaat daar gebeuren met die jubileum-app? Ja, wat wij gedaan hebben, is toch wel heel bijzonder. Uh, wij, hebben, wij hebben al onze 40.000 nummers, uh, die zijn ingescand. En uh, we hebben een app gemaakt waarbij mensen dus al die nummers uh, kunnen downloaden. Alle en bekijken, exemplaren. En en doorheen browsen en, en, en, en snuffelen. En het, het geeft een prachtig tijdsbeeld van, van ja, belangrijke gebeurtenissen... als de eerste landing op de maan, uh, de kroning van, uh, van koningin Beatrix nou, uh, zo. en zo. En, en ga maar door. De oorlogsjaren? De, de nummers die verschenen zijn, die staan erin. En de nummers die niet verschenen zijn, die staan er niet in. Ja, ja, ja. Um, wat is voor u zelf het meest interessant? U heeft vast wel even doorgekeken. Ik heb de afgelopen maanden, mocht ik hem proberen, of de afgelopen weken. En ik heb, hem, ik heb hem heel veel gebruikt. Ja, wat je toch ziet is dat, dat je die evenementen opzoekt die je zelf nog het meest bijstaan. Dus je gaat eigenlijk niet heel, ik bedoel, rondom 1893 heb ik er een paar bekeken. Maar dat is dan toch minder aansprekelijk. En je ziet dus gewoon, ja, zo'n zonmaanlanding of, of de val van de muur. Uh, ja, ik ben zelf 47. Dus in, wat in mijn belevingswereld zit, dat, dat kijk je dan nog een keertje terug. En, ja, en als, als journalist kijk je dan ook nog eens een keer wel, naar de verhalen die je zelf ooit een keer gezegd geschreven hebben. Ja. Dan denk je, goh, oké, okay, dat hebben we ook nog gedaan. Ja, en je ziet die krant dan waar je voor, waarvoor je werkt er ook veranderen, lijkt me, in, in de loop der jaren. Ja, die zie je veranderen. Je ziet er natuurlijk meer kleur in komen. En, en je, ziet hem, je ziet hem door de elektronische opmaak, je ziet hem netter worden dan, uh, dan uh, netter opgemaakt worden de afgelopen jaren. En uh, ja, zo zie, je, zo zie je inderdaad een heel mooi tijdsbeeld van ja, wat er speelde. Wat, wat natuurlijk ook heel interessant is. En daarin werken we ook samen met adverteerders. Uh, we... we, we, we, we advertenties hier veranderen. En we hebben natuurlijk best een aantal grote namen in Nederland... die ook al zo lang bestaan. Uh, en, en ja die, die mensen die, of die bedrijven doen ook mee met die app. En zeggen, nou, doen we ons een bezameling. Uh, breng al onze advertenties bijeen in een dossier. En dat kunnen mensen dan ook bekijken. Ja. Stel dat ik dat zou willen doen, hè? Wat kost me dat dan eigenlijk... als ik, als ik een paar van die kranten wil terugkijken nou, van volgend jaar? De, de app... De, de app kost niets. De voorpagina's bekijken kost, kost ook niets. Uh, abonnees krijgen van ons als verjaardagscadeautje delen we, delen we drie uh, nummers uit. En wie dan nog meer wil, uh, wil lezen, die, uh, die moet 1,79 uh, voorlopig per, een nummer, per losnummer. Per maar, maar dan krijg je dus gewoon een hele krant krijg je krijg, je, gewoon krijg je de binnen. hele krant van voor naar achter. Is dat niet een ontzettend dure grap? Voor jullie ook. Nou, dat nou dat denken wij niet. Wij, wij, wij, wij, wij vinden dit voorlopig een redelijke prijs. Nou ja, nee, maar ik bedoel om, om, voor jullie om het te maken, want het moet allemaal wel gedigitaliseerd worden nou, natuurlijk. Digitaliseerd, dus daarom is het nu geen dure grap meer. Oh, okay, okay. Ja, het is een manier om ons archief nog een keer te hergebruiken. Goed. Nou, vanaf uh, volgend jaar is dat dus mogelijk. Vandaag uh, moeten we het nog even doen met die van André van ja, maar Die is ook gaan leuk. We kunnen vandaag al downloaden, hoor, de app. Hij, oh. is, al, hij is al te downloaden. Kijk aan. Hij staat al in de App Store. Kijk aan, de jubileum-app van uh, ja. de Telegraaf. Ja. Uh, dank voor de toelichting. Morgen spreken we elkaar weer. Want dan hebben we hier een nieuwjaarsreceptie op Radio 1. En dan uh, hebben we een uurtje helemaal over de media. En dan uh, bent u ook van harte welkom, hè. Goed, tot morgen. Tot dan. Dag. En ja, een goede jaar. Ja hoor, dankjewel. Uh, er wordt steeds meer duidelijk over de strategie van mediabedrijf Fox van Rupert Murdoch. Het bedrijf gaat zich op de Nederlandse markt begeven... en heeft intussen voor 1 miljard euro de voetbalrechten van de eredivisie gekocht. Naast voetbal gaat Fox vooral Amerikaanse series en films uitzenden. Nederlandse producties hoeven van Fox voorlopig niet te verwachten. Dat staat allemaal te lezen in het Financieel Dagblad vandaag. Volgens Fox-topman Raymond van der Vliet... zijn Nederlandse shows en dramaseries simpelweg te duur om te maken. Darts is weer helemaal terug als tv-sport RTL 7 doet rechtstreeks verslag van het WK Darts van de PDC Bond. Gisteren waren de halve finales. We gaan meekijken. 144. 72. 20. Dubbel 12. Ja! Van voor vreugde een 9 in deze halve finale tegen James Wade. Ja, niet alleen de commentatoren zijn enthousiast over de sport. Er keken maar liefst 1,4 miljoen mensen naar die halve finale. De finale, waarin de Nederlander Michael van Gerwen het opneemt tegen Phil Taylor, is morgen te zien bij RTL7. RTL scoort nu dus enorm met darts. Eerder werd die sport uitgezonden door SBS, maar die zender stopte ermee vanwege de tegenvallende kijkcijfers. Als u overmorgen slapig uit het raam kijkt... dan kan het zomaar zijn dat de vertrouwde krantenbezorger niet komt... omdat hij of zij is vervangen door een nieuw gezicht. Steeds meer krantenuitgevers gaan samenwerken om kranten te bezorgen. Wegener en Telegraaf werken al samen. Maar ook de persgroep van Volkskrant, AD en Trouw... gaat Andermans kranten bezorgen of laat kranten bezorgen door anderen. De Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft de samenwerking in de krantenbezorging jarenlang tegengewerkt. Maar vanaf 2013 volgend jaar dus mag één bezorger vaak meerdere titels van verschillende uitgevers bezorgen. Een foutje gisteren van het gerenommeerde Duitse weekblad Der Spiegel. Ze plaatsten per ongeluk de necrologie van president George Bush op hun website. De 88-jarige oud-president ligt weliswaar in het ziekenhuis, maar had zaterdag nou juist de intensive care verlaten. De decorologie die de krant online zette was niet af en werd na enkele minuten verwijderd. De krant heeft intussen excuses gemaakt en spreekt van een technische fout. De condolences voor de overleden nieuwslezer Arend Langeberg blijven binnenkomen. Op condolianceregister.nl hebben al 150 mensen een boodschap voor de nieuwslezer achtergelaten. De dood van de 63-jarige Langeberg werd gisteren bekend. Zelf was hij niet angstig om triest nieuws voor te dragen. Een paar jaar geleden werd Langeberg gevraagd of hij niet bang is dat hij bij uh, emotioneel nieuws zou breken. Ik heb best gevoelens, maar uh, een nieuwslezer moet bestand zijn tegen plotseling opkomende spanningen. Tenminste, dat was een van de argumenten om uh, een goede nieuwslezer te kunnen zijn. Dat stond ook in de, in de advertentie. De top 2000, de jaarlijkse muzieklijst van Radio 2, is samengesteld door luisteraars, die is bijna ten einde. De nummer 1 van het lijst, dat is ook dit jaar weer Bohemian Rhapsody van Queen, wordt vlak voor middernacht gedraaid. En dit jaar mag NCV-collega Sander Guis de nummer 1 aankondigen. Sander, goedemiddag. Heb je hem al een paar keer geoefend voor de spiegel? <laughs> voor de spiegel nog wel. Ja, nee, onder de douche. En dan ja. gewoon hardop. Ja. Ja, met een borstel in mijn hand. Ja. En, uh, nee, er valt in die zin weinig te oefenen. Dat het natuurlijk uiteindelijk gewoon een lijst is. En mensen willen gewoon die nummer 1 horen. Dus we maken er ook niet één grote toestand van. Maar ja, het is natuurlijk wel een speciaal moment. Dus we zullen het wel iets uh, beladen. Ja. En wat is volgens jou dan een goede manier... om, om het hoogtepunt tussen de nummer 1 aan te kondigen? Ik denk dat het... Uh, Vooral gewoon muzikaal moet blijven. En uh, het lied moet uiteindelijk het werk doen. En ze hebben niet voor niks voor Bohemian Rhapsody gekozen. Dus die moet het werk gaan doen. Uh, we zullen die heel mooi aankondigen op een muzikale manier. Maar wat ik al zeg, daar maken we niet heel veel toeters en bellen en rariteiten van. Mensen willen niet te horen, dus daar gaan we aan van doen. Want je moet hem ook op tijd starten natuurlijk. Want hij moet wel vlak voor middernacht uitkomen. En het is nog een vrij lang nummer. En de gong willen we horen, hebben we al afgesproken. Ja, die slaan we niet over. Ja. De gong moet er nog bij. En dan, dan begint het aftellen. Ja, ik snap het. Hé, hey, uh, die top 2000, he, die lijkt maar niet aan populariteit uh, in te boeten. Uh, dat, dat café waar jullie zitten, dat uh, staat weer dagelijks hartstikke vol met mensen. Op uh, veel plaatsen staat Radio 2 aan. Hoe verklaar jij dat succes? Uh, het wordt sowieso beter in de markt gezet, denk ik. Er wordt per jaar meer aandacht besteed aan... Uh, ja, het neerzetten van die top 2000. Je ziet het op verschillende kanalen binnendruppelen. Of dat nou via Twitter of Facebook is, maar ook uh, online op, uh, uh, op internet. Je hebt uh, digitale tv waar dan wat te volgen is. En ik denk dat die laatste toch echt wel een hele belangrijke uh, speler is... als het gaat om de drukte van dit jaar. Mensen zien aan het begin van de week dat, uh, dat het mogelijk is om binnen te druppelen... en worden daardoor getriggerd om toch te gaan kijken. Vooral tussen kerst en oud en nieuw, want uh, de kerstdagen zijn voorbij. Ja, wat doe je dan met je tijd? Dan wil je toch iets doen... En uh, ja, dan is dat een optelsom wat je denkt. Dus ik denk dat het gewoon breder is neergezet en dat daardoor mensen uh, eerder... Ja, het is top of mind, zoals dat dan zo mooi ja. Dus dat mensen daarom uh, die kant op kwamen. Heb jij het idee dat het, dat het uh, nog weer drukker is dan vorig jaar? Ja, veel drukker, absoluut. Het was vorig jaar al druk, maar we hebben nu echt wel momenten gehad dat... Er, uh, ja, dat we ook gaan moeten oproepen uh, niet meer te komen. Dat het café echt gewoon te vol zat. Uh, ik geloof dat vorig jaar het rond de 14.000 zat na de eerste twee dagen of iets in die brand. En uh, het zat nu uh, meteen al over de 15.000 heen. Dus het zijn, echt, het zijn enorm veel bezoekers die deze kant op komen. We kunnen ze, als het goed is, allemaal nog plaatsen. Maar uh, ja, het is echt veel drukker dan vorig jaar, ja. ja. Uh, vanavond, als je dan Queen hebt gehad, dan zit die lijst erop. Uh, is er dan ook een moment van weemoed misschien? <laughs> um, nou, we hadden het gisteravond al even over met de collega's op de werkvloer. <coughs> Excuseer mijn stem, ik ben het. Uh, van een kleine ziekte af. Nee, we hadden het er gisteravond al even over dat... Uh, en ...voor zover die bestaat, er ook wel zoiets is als een, een top 2000 zwart gat. Dat volgens mij 1 januari toch ook wel een soort van uh, leegte en uh, stilte in je achter moet laten. Je bent weken mee bezig, je zit er al maanden lang in voorbereidingen, toestanden... ...ik heb nu een compleet omgedraaid ritme. Je bent iedere dag bezig met die top 2000. En als je niet daar bent, dan is het wel thuis, dan heb je cultuur aanstaan en kijk je... Dus het is een week lang alleen maar tot 2000. En ja. dat gaat onder je huid zitten. Dus dat betekent ook als het dan 1 januari is... Ja, dat er wellicht toch iets van een, van een deegte ontstaat. Ja. Nou, het is niet ja. voor niks een afkickdag natuurlijk op 1 januari... want dan worden de liedjes gedraaid die net buiten de 2000 zijn gevallen. Hè? Ja, klopt. Ja. Ja, klopt. Ja, dus er is, er is nog een afkickmoment, een afkikkliniek uh, 1 januari. En Sander, veel succes vanavond. Dankjewel, Jurgen. En een goede jaarwisseling. Hetzelfde, hoi. Oh. Dan is hier de laatste vraag op de hammertje. De Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. Het knallen is alweer begonnen. Ook dit jaar is de discussie over onveiligheid op straat in volle hevigheid losgebarsten. Dat was in 1979 ook al het geval. Luistert u naar Cor van der Laak die zijn gal spuugt over dronken mensen in de oudjaarsnacht en daarna nog wat nuttige tips heeft. Van de lak ...en al hierom dat ik mij op verschrikkelijke wijze in Kuip voel... ...als ik zie en hoor hoe ze elk jaar opnieuw mijn oudejaarsavond verknallen. Mijn oudejaarsavond waar ik een heel jaar hard voor heb gewerkt... ...als ik de mogelijkheden zou hebben. Want wie staan er het eerst op straat? De oude garde. En wel elke dag barbecue eten. En tweemaal per jaar met vakantie. En dan kopen ze voor 100 gulden, mag ik u even zien Jaap... ...kopen ze voor honderd gulden vuurwerk... En zijn nog te stom om dat zonder afschuwelijke ongevallen in de lucht te krijgen. En het lijkt wel of de mensen elk jaar stommer en dronkener worden. Wordt er door een ongeval toch een hand afgeslagen, dan altijd even de helm eronder onder om het bloed op te vangen. En is er een of andere gek die met zijn vuurwerk rondsmijdt... wat zal ik jaar opnieuw doen, dan altijd, kleine moeite van avond, een bolglaasje erbij om het oog wat er eventueel wordt uitgeslagen in dat bolglaasje op te vangen, hop, dat dat niet verloren gaat. Kees van Kota alias Cor van der Laak. Belangrijkste tip dus, borrelglaasje mee vanavond. Zometeen gaan we beginnen met ons mediaforum. Hans La Roes en Joost Niemuller zijn te gast, maar eerst is hier Billy Joel. Everybody 1981 Billy Joe was dat een pressure. We gaan beginnen met ons mediaforum. Vandaag de gast Hans Larous, journalist, voormalig hoofdredacteur van NOS Nieuws. En Joost Niemuller is ook journalist en blogger bij de Dagelijkse Standaard. Hartelijk welkom allebei. Uh, gisteren het nieuws dat Adem Langenberg is overleden. 63 jaar is hij geworden. Wordt toch gezien als een van de godfathers van het uh, nieuwslezen. Uh, werkte voor allerlei uh, commerciële zenders, maar ook jarenlang bij de Radio Nieuwsdienst van het ANP, later het NOS uh, Radio Nieuws. En hij was de stem van het programma van Peter uh, de Vries. Vaste Voice over. Een gemis. Is nooit leuk als mensen doodgaan. Maar wat me wel opviel was dat uh, ik hoorde net even een stukje en dan denk ik, ja dat is ook de stem van Peter Erde Vries. dan vind ik dat toch wel heel knap, want ik had het niet gekend herkend. Dus kennelijk is hij in staat geweest om totaal verschillende stemmen op te zetten met hele verschillende tamers. Want uh, eerlijk gezegd, dat stemgeluid van Peter Erde Vries, dat irriteert me altijd mateloos. <lacht> maar als ik, ja, ik, ik heb hem persoonlijk nooit gekend hoor, maar. Uh, Mochtavond is het heel arme man geweest. Want ik hoor alleen maar goede berichten over van mensen die hem wel kennen. Over de doden niet zo goed, hè? Nou ja, ik bedoel, kijk, als en je we... hem niet kent... dan moet je daar ook niet over nee, de metellen nee. voor doen. Maar ik bedoel, uh, ik vind dat op zich wel knap. Als, als iemand uh, met zijn stem uh, zoveel verschillende uh, sferen en geluiden kan neerzetten. Uh, Hans, is er, is er een, een Areld Langeberg-stijl of zo? Is hij, is hij... Oh, dat weet ik niet. Daar heb ik, geen, daar heb ik eigenlijk geen verstand van. Um, kijk, waar het om gaat is dat je, als je een stem hoort... je denkt, oké, okay, daar zit iemand die, uh, die snapt wat hij doet. En, en voor mij, ik, ik weet niet eens of het, of het klopt... maar in mijn herinnering is hij vooral de stem van Veronica... Van het nieuws op, op, op in ieder geval op, op een piratenzender, kan ook nooit ja, vroeg, zeggen, vroeg, het ik nooit zeggen. Het begon op C het begon op Oké, dan is het Vrolijk. Dat is, dat is de stem. Daar, is, daar ben ik dus blijkbaar door gevormd. Dat is altijd gebleven. Uh, en, en ja, Arendt Langenberg is, heeft een stem die ik vertrouwde altijd. Uh, en het grappige is dat bij een heleboel mensen. Uh, raak ik een beetje tegen de grens van de geloofwaardigheid. als ze ook allerlei commercials doen. Wat hij blijkbaar ook heeft gedaan, maar dat heeft, dat heeft mijn beeld van hem... of ja. mijn beeld van zijn stem nooit beïnvloed. Dus blijkbaar was hij toch, had hij toch een soort uh, kwaliteit... Uh, die anders was dan van een heleboel anderen. Um, en ja, 63 is wel jong. Ja, zeker. Uh, goed, nou, uh, even stilgestaan dus bij het overlijden van, uh, van Arend Langeberg. Uh, nieuwslezen, want dat was hij vooral toch. Uh, Jan, jij, jij hebt hem denk ik nog wel gekend of niet ook? Ik heb, hem, nou, ik heb hem net niet meer ja. hier meegemaakt. Ik heb hem wel eens een paar keer ontmoet. Maar ja. er gaan anekdotes uh, ja, over precies. hem. Ongelooflijk. Ja. Nee, ik weet het ook. Ik kwam, ik kwam ook net na die tijd bij het, bij het Radio Nieuws. Nou. Dat klinkt wel heel spannend. Dan moet je, ja. het, dan moet je er één hebben. Ja, ja. Moet ik, er één <lacht> heb. Nou, ik heb wel eens de anekdote gehoord over Via Via: <lacht> dat uh, ze waren skiën, Arendt en zijn vrouw. En uh, in de winkel uh, bleef hij wat lang weg. Zijn vrouw zat buiten in de auto en toen kwam hij terug. En toen zei ze: "Wel, waar, waar bleef je nou? Ja, ik heb even met koningin Juliana aan praten. Ja, ja, ja, ja natuurlijk. En even later komt Juliana dus de winkel uit en zegt... Dag Arend. Nou, dat was hij. Ja. Ja, ja. Mooi. Arend weg. Uh, het laatste nieuws nu, Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. De openbare registers van het kadaster zijn steeds minder volledig. Steeds vaker wordt bij vastgoedtransacties... geen verkoopprijs aan het kadaster doorgegeven... blijkt uit onderzoek van het Financiële Dagblad. En ook hypotheekrentes worden minder vaak aan het kadaster doorgegeven. Supermarkten deden de komende weken flyers uit aan jongeren onder de 16. Daarop worden ze gewaarschuwd voor alcoholbezit. Vanaf morgen riskeren jongeren onder de 16 een boete van 45 euro... als ze in het openbaar drank bij zich hebben. En de brancheorganisatie verwacht dat die waarschuwing... Pre zal werken. In Enschede heeft een grote brand gewoed op een meubelboulevard. Twee winkels en een wokrestaurant zijn daar uitgebrand. En van dat gebouw waar die bedrijven in gevestigd waren... is bijna helemaal niks over in Enschede. En sinds eerste kerstdag hebben meer dan 15.000 mensen... een bezoek gebracht aan het top 2000 café in Hilversum. En daarmee is het record van vorig jaar verbroken en 14.000 mensen een bezoek aan dat café. Waar dag en nacht de top 2000 wordt uitgezonden. Die top 2000 wordt even voor middernacht. Komende nacht dus afgesloten met het nummer Bohemian Rhapsody van Queen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. We sluiten het jaar af met bewolkt en regenachtig weer en bovendien is het vrij zacht. Vanmiddag is het overigens nog op veel plaatsen droog. Alleen in het noordwesten valt af en toe nog een beetje regen of modregen. Verder staat er ook een stevige wind. Die is vrij krachtig tot krachtig en komt uit het zuidwesten. Aan zee en op het IJsselmeer is de wind hard, soms zelfs stormachtig, windkracht 8. Ook komen er windstoten voor. Het wordt vanmiddag 9 tot 11 graden. Maar vanavond, oudejaarsavond, gaat het vanuit het westen regenen... en de jaarwisseling verloopt dan ook bewolkt en nat. De temperatuur ligt rond een graad of 9 en de wind neemt iets in kracht af... maar blijft nog steeds stevige doorwaaien nieuwjaarsdag begint uh, eerst met regen... maar in de loop van de dag wordt het droog en breekt de zon door. Er staat aanzienlijk minder wind en het wordt een graad of 8. De rest van de week blijft het aan de zachte kant. Het is over het algemeen bewolkt en slechts af en toe valt er een beetje regen. Daarnaast houdt de wind zich op de achtergrond. Lunch met Jurgen van den Berg. En het Mediaforum met Hans Laroes en Joost Niemuller. Fox, daarnet hebben we even dat bericht voor gelezen. Het Amerikaanse mediebedrijf Fox ziet af van een frontale aanval op RTL 4... en de publieke omroep. Fox wil de Nederlandse tv-markt stapvoets inpalmen. Verbaasd daarover, Hans? Nee, dat lijkt me het verstandigst. Uh, het, het is volgens mij ook voor een deel het verhaal dat je naar buiten vertelt. Kijk, als je kijkt naar wat er met Talpa is gebeurd... dan zijn ze van tevoren begonnen met, uh, met, met, met, met allerlei mededelingen... over hoe groot de aanval zou zijn en hoe groot hun succes zou zijn. Ik weet nog dat bovenerven Doris zei... ik zal Philip Freerichs eens even leren hoe je moet presenteren. Uh, en voor een deel is, is, is, is Talpa, mede door die houding, dat is natuurlijk altijd veel meer elementen, maar mede door die houding uh, mislukt. Ik denk dat, uh, dat Fox ietsje slimmer opereert, maar uiteindelijk het, het, hetzelfde doel heeft: namelijk een dominante, of in ieder geval een, een goede positie gaan spelen op de Nederlandse markt. Wil je wel zeggen dat Talpa ja. de gunfactor niet had? Nou, dat kan. Kijk, ik, ik denk dat. Uh, wat je, je zag dat heel erg rond het voetbal. En ik weet niet of het zich dat herhaalt, maar er was een idee dat voetbal niet op die manier in de handen moest zijn... van mensen die alleen maar uit waren op het verdienen van geld. En er werd toen inderdaad gezegd, en dat is ook voor een deel sentiment... en sentiment is altijd een beetje vals, maar toen het terugkeerde naar de publiek... om op voetbal komt thuis. Dat sentiment, dat zit er blijkbaar in. Er is ook altijd een zekere psychologie die, die, die maakt of je succesvol bent of niet. Ik weet niet hoe dat met Fox gaat, ik denk dat Fox dezelfde doelstellingen heeft. Namelijk gewoon succesvol zijn, veel geld verdienen... de markt penetreren en, en, en de rest wegdrukken als dat nodig is. Maar dat de strategie gewoon iets anders is. En misschien dat ze inderdaad eerst voorzichtig hun tenen in het water uh, duwen... En, en, en op die manier werken aan, aan, aan ietsje meer opbouw van sympathie. Ja. Hoe dat werkt, weet ik niet, want ik, dat daar, daar heb ik geen verstand van. Uh, maar ze kiezen een andere weg... Hoewel ik denk, uiteindelijk dat het doel, wat ik al zei, inderdaad hetzelfde zal zijn. Namelijk gewoon toch uh, ja, nou. zoveel, geld mogelijk, zoveel mogelijk geld uit de Nederlandse markt halen. Voorlopig richten ze op dat voetbal dus en de uh, en, en Amerikaanse series en zo gaan ze uitzenden. Dus geen Nederlands drama en, en uh, Nederlands nieuws ook niet. Joost, dat vind jij jammer, hè? Jij zou wel een Fox à la Amerika hier ook willen hebben? Ja, dat lijkt me een enorme verrijking. Uh, he, want we zitten hier natuurlijk nog steeds met dezelfde politiek correcte bagger. die die weer van dag <lacht> tot dag worden uitgezonden. Dus het zou goed zijn als er eens een keer een uh, tegengeluid kwam. We hebben wat probeersels gehad van uh, de Telegraaf en uh, geen stijl. Maar dat WNL en Poont zijn er nog steeds, toch? Uh, ja, zijn er nog steeds. Maar het blijft erg marginaal. En uh, even hier en ik, dat is toch meer een soort bekende show geworden. dan dat het ook mijn enige politieke ambitie heeft. Uh, de, ze zijn ooit wel eens begonnen met wat commentatoren. Maar dat stelt allemaal helemaal niks voor en uh, Ja, geen stijl, maar dat is natuurlijk ook wel heel erg marginaal uh, aan de kant uh, gegrabbel. En uh, ja, ik zou het... kijk uh, De toekomst is hoe dan ook, ik wil iedereen hierop tegen... maar de toekomst is dat de nieuwsvoorziening wordt steeds gekleurder. Dus er zal steeds meer duidelijk een keuze zijn van... Uh, wil je je nieuws uh, kort gezegd links binnen of wil je je nieuws rechts binnen? Dat is in Amerika al vol aan de gang. Alles wat pretentie had om, uh, om neutraal te zijn, dat verliest steeds meer uh, kijkers. Het zijn juist Fox... En, aan de andere kant wat meer linkse, uh, althans, dat, dat noemen wij niet links... maar dat noemen ze in Amerika wel links. Hey, wat ik bedoel, als je het hebt over betrouwbaar, voor het betrouwbare nieuws... hoef je ook niet naar Fox te kijken. Want je krijgt het daar ook ontzettend gekleurd, uh, gepresenteerd. Ja, maar ze gaan wel, ze gaan wel in de confrontatie. Hè? Als je ernaar kijkt, ze nodigen, ze nodigen ook gasten aan die... Uh, uh, en dat worden een hele harde gesprekken... want ik probeer het woord maar eens te houden tegenover een O'Brien... want die, uh, mm -hmm. die gunt je weinig. Hè? Uh, maar, maar dat levert vaak toch wel ontzettend spannende uh, tv op. Ik vind dat het uh, ja. heel fascinerend. Maar dat is nog wat anders dan, de, dan inhoud, Hans. Ik bedoel, zou jij uh, een nieuwe nou, confrontatie Maar zijn? De confrontatie is inhoud. Nee, dat weet ik. Maar ik bedoel, uh, kijk, ik, ik, ik kijk daar ook wel eens naar. Gewoon uit, uit, omdat ik dat ook wel spannend vind wat daar gebeurt. Alleen, uh, ik, ik moet er ook soms ontzettend om lachen op, invloer, omdat het maar, zo... Maar, maar wat je daar ziet, is dat, dat men, wat men daar doet... dat is wat, wat bijvoorbeeld in Nederland helemaal niet gebeurt... is dat er soms verhalen worden gevolgd met een soort eigen wijsheid. Hè? Bijvoorbeeld toen in de verkiezingstijd werd daar het verhaal in Libië... met die mm -hmm. overval. Dat werd alleen door Fox werd het leven gehouden. Verder had geen van de andere kanalen daar enige interesse in. Fox die zat er voortdurend op, waardoor het uiteindelijk hebben ze dat... He, want het had natuurlijk een duidelijke politieke insteek. Daar hoef je niet over te twijfelen. Het was verkiezingstijd. ze wilde dat de Republikein won. Uh, maar dat, zoiets zou ik hier ook geweldig vinden. Als hier ook een zender zijn die op zo'n manier... De, uh, met zoveel kabaal en zoveel know-how erin ging. Hans? Nou, ik ben niet zo'n aanhanger van de Fox-journalistiek. Uh, en van Murdoch. Um, dus in die zin uh, zou ik hopen dat Murdoch inderdaad van het nieuws afblijft. Kijk, ik, ik vind het prima als uh, actualiteiten, rubrieken, achtergrondrubrieken. of welke nieuwe vormen van programma's dan ook. Uh, uh, websites, et cetera, uh, geprononceerd te werk gaan. Dat is geen enkel punt. Ik, ik hou van discussie. Nou, vind ik de volks niet uitblinken in discussie. Dat geldt trouwens wel voor meer Amerikaanse media. Maar die blinken uit in one-line. Dat zijn absoluut gelijk. En als je het absoluut gelijk, als je niet toegeeft dat ze het absoluut gelijk hebben, dan word je weggeschakeld. Dat zag je ook in de discussies rondom die schietpartij Newton. Piers uh, Morgan willen ze nu weg hebben Ja, maar goed, ja. Dat, dat, nee, dat, dat hij dus die wapenlobby mensen was ook, Het was ook live in de uitzendingen te zien dat op het moment dat, een, dat er een spreker is... die de rol van Fox bediscussieert, uh, dan is het na de tweede vraag klaar. Want dat wordt niet toegestaan. Hmm. Dus in die zin vind ik Fox niet bijdragende aan de debatcultuur. Misschien wel aan politiek extremisme. En ik denk dat uh, als je kijkt naar wat er in Amerika is gebeurd... dat je eigenlijk toch niet zou moeten willen dat een samenleving... I op die manier gepolariseerd raakt. Maar ik ben altijd voor goede journalistiek. Alleen verwacht ik dat niet van, uh, van, van, van Robert Murdoch... Uh, die een spoor van vernieling heeft achtergelaten in die journalistiek. En terwijl hij ook allerlei kwaliteitskranten binnen zijn concern heeft. Jawel, maar die heeft hij ook behoorlijk aangetast. Want als je kijkt naar, naar wat er met de Times is gebeurd... die hij ook in zijn, in zijn, in zijn, in zijn portefeuille heeft... Dat, dat is niet meer de krant die hij destijds was qua, uh, qua hmm. kwaliteit. Als je kijkt naar de Wall Street Journal... die is ook door Murdoch behoorlijk aangepakt. Dat is geen slechte krant geworden, maar hij is niet meer zo goed als hij was. Yeah. <laughs> Um, Joost, er zijn ook mensen he, die zeggen... van, uh, bijvoorbeeld met dat voetbal, dan gaat het straks naar, naar Fox toe. Want we hebben het nu even over dat nieuws. Daar zijn er nog helemaal geen plannen voor dat ze dat gaan doen. Nee. Maar dat voetbal wel. Er uh, zijn dus ook mensen ja, die zeggen, dat, dat gaat weer de verkeerde kant op. Uh, he, we hebben dat toen met Talp ook gezien... dat de belangrijkste wedstrijd niet als eerste wordt uitgezonden. Nou ja, het publiek straft dat onmiddellijk af. Ja. Verwacht jij dat ook? Of, of kunnen commerciëlen nou, ja, dat net zo goed? Ik, ik vind wel dat ze met een erg uh, miserabel klein aanbod komen. Aan de ene kant uh, hebben ze de pretentie om betaal tv uh, te doen. Nou denk ik... Uh, dat ja, biedt dan wat waar. En eigenlijk het enige wat ze bieden is uh, live voetbal. Verder komen ze met diezelfde uh, uh, oude series... die we al op SBS en noem maar op ook zien. Uh, hopelijk dan misschien wat zonder met wat minder reclame. Maar ze bieden dus helemaal, eigenlijk gewoon helemaal niks... En uh, nu gaan die Nederlandse jongens hierover wel een stoer verhaal over. Alsof het hun eigen keuze is, maar daar geloof ik helemaal niks van. Er is gewoon daar van hoog af. Mm. Die, die overwegingen hebben helemaal niets te maken met hoe in Nederland ervaringen zijn opgedaan. Die hebben internationale afwegingen. He, hij wil waarschijnlijk met dat voetbal ergens op de internationale markt iets gaan doen. Dat is enige wat, en daar wil hij best wel een kanaaltje voor openstellen in Nederland. En daar is kennelijk heel veel geld voor over. Nou, maar het is niet zoveel geld. Nou ja, waarschijnlijk 1 miljard werd gesproken. Ja, maar in, in, in 13 jaar dacht ik dus dat dat oh, zou te nee. betalen moeten zijn. Kijk, de Nederlandse markt is voor Murdoch uh, op zichzelf niet interessant. Het, het, het zal dus een defensieve uh, operatie zijn. Uh, en het is alleen maar interessant als je, als je het, het, het voetbal in een groter verband kan brengen. Of als je sport in een groter verband kan hij brengen. Hij wil ook gewoon een eigen competitie, heeft hij wel plan, Nou ja, er he? werd toen gezegd dat hij dat wel een voorstander zou zijn van die Benelux-competitie. Ja. Ik, ik weet niet in hoeverre hij, uh, zo, hij invloed heeft. En in wat, er, wat er allemaal is besproken bij de, bij de onderhandelingen destijds um maar in Nederland alleen word je niet rijk. Dus het werkt alleen maar voor Murdoch mm -hmm. als, hij een, als, als hij de Nederlandse markt in een groter verband kan brengen. En een deel van de contracten die hij elders heeft ook in Nederland kan, kan ja. vertalen. Ja, Misschien gaat het ook om het opdoen van ervaringen. Want dat, dat voetbal, dat het Europese voetbal, dat neemt in Amerika ook aan populariteit toe. Dus als hij op een gegeven moment met die ervaring op de Amerikaanse markt met een voetbalkanaal komt. Kijk, dan, dan heb je het over echt geld verdienen. Ja, ja. Ja. Zullen we het hebben over de GPD? Want jullie hebben daar allebei wel iets mee te maken gehad, ook in het verleden. Allebei ja. bij kranten gewerkt die daar, die daar gebruiken het gemeenschappelijke persdiensten. De hoofdredacteur Timmers die heeft het laatste GPD-bericht uh, op het net gezet. Een afscheidsbrief. De kranten konden op ons rekenen en wisten dat ze van de GPD konden verwachten. Andersom was het helaas steeds minder het geval, schrijft hij. Dat is ook de reden dus dat, uh, dat het ophoudt. Na 76 jaar gaat het licht daaruit. Um, is dat een zwarte dag voor de journalistiek, Joost? Ach, ik uh, ben al heel oud. Ik kan me nog uh, herinneren dat... Oh, nee, juist. <laughs> ik ben van stouwer. <laughs> maar ik, kan me nog, ik werkte ooit voor het Haamsdagblad. En ik kan me nog herinneren dat daar toen de GPD uh, dat ging overnemen. Dat wil zeggen het, het nationale politieke nieuws en uh, het internationale politieke mm -hmm. nieuws. En uh, toen werd er enorm geklaagd over de enorme verschraling die dat betekende voor het Haamsdagblad. De, de oudste krant van Nederland. Dat waren allemaal die verhalen. Hè? Daar ging enorme teleurgang hun eigen... Mensen zaten niet meer in Den Haag, noem maar op. Dus het, ja, kijk, ik bedoel, dat ga je op een gegeven moment relativeren. Dit is een doorgaand verhaal. Uh, en nu zeggen de mensen bij de GPD natuurlijk: verschaling. Maar ze zien dus niet dat zij al een verschaling waren ten opzichte van wat ooit die, die uh, lokale kranten voorstellen. Ik denk dat ze hele verkeerde keuzes hebben gemaakt bij de lokale kranten. Dat zou veel meer hadden moeten zien op het lokale nieuws. Daar hun expertise hadden moeten toenemen. Want daar zit de toekomst. Ik bedoel, daar, daar we het in combinatie met tv-zenders, natuurlijk niet alleen uh, krant... Maar uh, het vergaren, het, het, het hebben van een lokaal netwerk, dat is je kracht. Ja. En, en da, dat kun je, daar kun je geld mee verdienen. Op een gegeven moment dan gebeurt er iets in, uh, in Almelo en dan wil de NWS dat hebben. En de journalisten in Almelo, die weten precies wie je moet hebben. Nou, betaal er maar voor. Ja. Uh, Hans, de, de Wegener was een van de grote afnemers hè, met, met al zijn kranten. Maar die gaan het nu dus zelf doen. Heb je daar vertrouwen in? Dat die komen nu met, zijn eigenlijk begonnen nu met een eigen persdienst. Ja, het vormen van de eigen pers het is voorwege alleen maar een bezuinigingsoperatie... want daar stoppen ze journalisten die ze anders uh, hadden moeten ontslaan... Uh, bezuinigend op het bedrag dat ze, uh, dat ze al jarenlang aan de GPD uh, uh, besteden. Maar als, als je naar de langere termijn kijkt... Ik, ik kan me voorstellen wat Joost wat, wat jo zegt, van journalisten zijn conservatief... dus op het moment dat er iets verandert, dan gaan ze roepen dat het een verslechtering is. Ik vond destijds, als je kijkt naar de rol die de GPD had, vond ik het een verbetering. Want het betekende dat de gezamenlijke regionale kranten plotseling een eigen redactie... Had in Den Haag een eigen gezamenlijke economische redactie naast dat wat ze op hun eigen redacties hadden. Een correspondentennetwerk dat toen nog wat voorstelde. Dat is in de loop van de jaren is het allemaal weggegaan. En daar ja. zit al een verschaling en verarming in. En ik, ik heb niet een groot vertrouwen in de mensen die bij Wegener op dit moment de dienst uitmaken. Want die hebben een groot talent uh, de laatste jaar getoond. De laatste tien jaar in het maken van verkeerde keuzes. En ik denk, kijk, een regionale krant heeft het moeilijk omdat die. Ik ben dat punt met Joost eens. Hij moet zich vooral concentreren op de regio waarin hij zit. Maar hij kan niet vergeten dat er ook nog een hele wereld daarnaast is. Want hij concurreert ook nog met, met landelijke kanten. Dus een, een regionale kant moet overal goed in zijn. Maar het weghalen van je verslaggevers voor de regio, wat gebeurd is om, om kostenbesparing, maakt dat de reden om een kant te verliezen in feite verdwenen is. Dus naar mijn idee zijn er, en dat is al 10, 12 jaar geleden begonnen, zijn er verkeerde strategische keuzes gemaakt. die, je, die, die onder meer nu leiden tot het einde van de GPD, wat ik zelf echt zonde vind, omdat er niets voor in de plaats komt. Ja, een soort slap aftreksel. Uh, en, en, en wat er bij de Wegenerkanten gaat gebeuren, uh, ja, dat, dat, dat, dat is weer meer ellende, want Wegener zal als concern in de komende maanden ophouden te bestaan. Uh, wordt verkocht, de persgroep is daarvoor uh, voor, voor op de markt, zal gesplitst worden en er zal een nieuwe bezuinigingsoperatie overheen gaan. En op sommige plaatsen, dus nog Zullen meer van de, wat? Nog meer eenheidsworst? Jawel, dat denk ik wel. Denk ik wel. En, en, en het verdwijnen van kranten. Kijk, Ik kom uit Zeeland, dus ik mag nog een beetje sentimenteel doen over, over, over wat er in Zeeland gebeurde. Daar, had je, daar heb je de PZC. De kans is niet gering dat zo'n PZC uiteindelijk verdwijnt in het Algemeen Dagblad en nog uh, laat ik zeggen, een, een inlegvelletje wordt hmm. in een krant die verder niet zoveel met Zeeland te maken heeft. En dat vind ik, als je terugkijkt naar de trotse krant, hoewel klein die, die, die de PZC ooit was, vind ik dat zonde. En ik wil niet zeggen dat het, uh, dat het alleen maar komt doordat er verkeerde keuzes zijn gemaakt. Want de markt is moeilijk, er is ontlezing, de advertentiemarkt is heel anders uh, door internet... Uh, maar ik ben ervan overtuigd dat als er destijds andere keuzes waren gemaakt... en als je echt meer had geïnvesteerd in de eigenheid... en dus de, de, de rol of de reden waarom je, waarom je op een krant geabonneerd zou moeten zijn... en die ligt hem echt heel dicht bij jou in de buurt, maar wel kwaliteit... dan hadden de kranten het beter uh, gedaan en was die GPD misschien niet verdwenen. En was er niet opnieuw een stukje gezet in de erosie van de journalistiek. Ja, want je zou kunnen zeggen: dit is, dit is misschien wel. Uh, het, het eind is al aan de gang, misschien. Maar dit is, dit is nog weer een teken aan de wand. Uh, wat betreft de, de, de bladen. Nou ja, het is een voortdurend veranderingsproces. Ik zie het toch uh, positief. Ik bedoel, uh, wat je ziet is dat die, die kranten die gaan, uh, die gaan op een gegeven moment verdwijnen. Dat papieren, dat is veel te dure techniek. Dus het wordt op een gegeven moment uh, wordt het internet. Daar gaat het om de vraag: hoe kun je er geld mee verdienen? Nou, door iets. Unieks aan te bieden, waardoor je daar gaat kijken. Dus op een gegeven moment is het zo dat als je ergens op een, uh, op een Twitter-dienst of op een teletextdienst, op welke nieuwe technieken dan is, uh, zult horen: er is nieuws, er is een, een vuurwerkbrand in Enschede. Dat je, dat je dan heel snel wordt doorverwezen... naar de lokale nieuwsdienst. En uh, daar moet er op een gegeven moment... een betalingssysteem voor zijn... zodat die nieuwsdienst daar het beste in functioneert. Want het is natuurlijk eigenlijk... het is natuurlijk wel leuk dat iemand van het extra internationaal dan in een auto stapt en dan naar Enschede afreist. Maar... Kijk, als, als die dienst daar gewoon goed is, waarom zou je dat dan doen? Dus ja. ik, ik vind het helemaal niet zo nodig. Nee. Maar goed, je krijgt wel een enorme verbrokkeling en, en een fragmentarisering. En uh, dat, dat begrijp ik. Maar ja. dat, die ontwikkeling ja, je, is on, onontkomen. Wat je krijgt is, um, is niet alleen uh, verbrokkeling, maar ook het, het, het, het, het, laat ik zeggen, het afnemen van het vermogen van, van de, de journalistiek om verhalen boven water te brengen. Want wat, wat echt wel goed komt, is die, die snelle nieuwsvoorziening. Daar heb je Twitter voor. Dus dat, dat zijn niet alleen journalisten. Vaak zijn het natuurlijk geen journalisten die nieuws als eerste te brengen als het zich plotseling voordoet. Maar wat je nodig hebt, uh, is journalisten met een, met een geheugen uh, met het vermogen om research te plegen. Of het nou lokaal is of, of nationaal. En met het geduld om verhalen te maken. En daar hoort bij dat, dat de organisatie waarvoor ze werken, enig geld wil uitgeven mm -hmm. voor die research. En dat is dus aan het verdwijnen. En dat wordt niet goed gemaakt door de wereld van Twitter of de wereld van, van blogs, hoe waardevol die op zichzelf ook zijn. Dat is een, er komt iets anders voor in de plaats dat, naar mijn idee, uiteindelijk, uh, ja, bruto, netto gezien, minder, uh, minder waarde betekent. Ik wil nog heel kort even hebben over een klein uh, relletje tussen Trouw en NRC Handelsblad. Vorige maand werd Trouw uitgeroepen tot de mooiste krant van Europa. De hoofdredacteur Willem Schone wilde dat vieren door middel van een advertentie in NRC Handelsblad, maar die werd geweigerd. Schone geeft in uh, zijn brief aan, uh, want hij heeft een, een, in zijn eigen krant nu een, een stukje geschreven daarover, dat het volgens hem uh, zou kunnen liggen aan het feit dat veel nrc lezers niet meer blij zijn met hun krant en trouw dus een goed alternatief zou kunnen zijn. Dat is wat Willem Schone schrijft. Um, Joost, uh, is het logisch dat een concurrent een advertentie van een... Van, van de, eigenlijk dat een, kranten, een advertentie van een concurrent weigert? Ja, het is natuurlijk een heel pijnlijk verhaal aan alle kanten. Je ziet de armoede van de krantenwereld. Het enige waar ze nog lezers vandaan kunnen halen... is bij de concurrent, die al de concurrent niet meer is... want het wordt dezelfde werker... Uh, uiteraard zegt de baas uh, dan van... Uh, oh, waar zijn we mee bezig? Uh, uh, Lezers verplaatsen van links naar rechts. Uh, daar, uh, daar heb ik niks aan. Maar uh, ik, ik, vind het ook, ik vind het ook eigenlijk toch wel heel erg... kinderachtig van Trouw dat ze denken van... Uh, ze vangen ergens op. Overigens is mij heel onduidelijk... wat er nou precies bij veranderd is. Maar Geert Maktje zegt dat dan. En dan, <lacht> ja. denkt, en dan denkt Trouw van... oh, uh, wij vullen dit gat op. Uh, welk gat dat is, kunnen ze zelf helemaal niet uitleggen. Want in de, in, als je op een gegeven moment uit zegt... Uitleggen waar trouw voor staat, dan krijg je een enorme wollige hoop onzin. Dat die uh, ik, snap ja. het zelf ook niet. Maar het gaat dan over identiteit. Die zou trouw meer hebben dan NRC of zoiets. Uh, ja, en we we, we en hebben we gebeld het... met Peter van der Meers, de hoogredacteur van NRC. Die zegt, ik wist hier helemaal niks van. Uh, ik, ben er, ik ben er ook helemaal niet in gekend. Dit is iets van onze uitgever eigenlijk. Ja, maar daar geloof je natuurlijk helemaal niks van. Nee, hij, zegt, hij zegt die, die hij bepalen zit in de directie. Dat. Hè, hij is niet alleen hoofdverkteur, hij zit ook in de directie. Okay, maar, hij, maar hij zegt, de uitgevers hebben dat onderling. Uh, bepalen zij dat? Mm -hmm. Dat je niet in elkaars kranten gaat, uh, gaat adverteren... om uh, um lezers te werven. Mm, ja. Kijk, als ik, als ik NSC was geweest, was ik ruimhartig geweest. Hè? Want dat, dat, daar schijnen ze voor te staan... Uh, ik vind dat NRC op de momenten dat het erop aankomt, uh, vaak krampachtige beslissingen neemt. Of het nou journalistiek is of commercieel. Wat, wat Willem Scholen zegt, lijkt me gewoon een beetje pesterij. Uh, die, die, die, die heeft een soort moreel gelijk nu van: kijk eens, uh, die, die, die grote krant die weigert ons wat kinderachtig. En, en vult dat dan vervolgens in. Ik. Kijk, als je echt concurreert, zou ik zeggen: Nou, plaats die advertentie graag. Dan halen wij wat geld uit het andere concern binnen. Ja, ja. ja eigenlijk moet je gewoon sportief zijn in zo'n geval, zeg je wel. Maar, ja, maar ze gaan er echt dus niet vanuit. opgegeven dat... om buiten de mensen die al de kranten lezen. nog nieuwe lezers te vinden. Ja. Dat vind ik dus eigenlijk het, ja. het, het ernstige. Ik, ik heb ook niet de indruk dat een advertentie van trouw in NSC nou betekent. dat, dat het toch lezers niet. overstappen. Nee. We moeten hier stoppen. Dank voor jullie bijdrage aan het Mediaforum. hans van nee. Roes en uh, Joost Niemullen We tot gaan het naar de quiz. dit is radio 1. Lunch. Ja, want dat is een beetje een gek verhaal. We hebben de nieuwskanner van 2012 dus al bepaald. Dat is vorige week gebeurd. En we beginnen nu eigenlijk gewoon aan een nieuwe week. Maar daar valt dus één dag nog van in het oude jaar. Dus jij bent eigenlijk de eerste kandidaat van 2013. En jij is Ewout van der Wal, 26 jaar uit Strobos. We gaan snel beginnen, want we hebben niet zoveel tijd meer. We beginnen met het bepalen van de nieuwsfactor. Okay. De Nationale Nieuwsquiz. Met automatische wapens werden twee mannen in een auto onder vuur genomen. Buurbewoners dachten eerst nog aan vuurwerk... maar al snel werd duidelijk wat er echt aan de hand was. Daar is die verse malen geschoten... met als gevolg dat er één uh, inzittende op de plaats is overleden... en de ander in het ziekenhuis. Niet lang geleden werd de Van Bossenstraat, waar de schietpartij was... nog de rustigste straat van Amsterdam genoemd, maar niet meer dus. Vraag 1. In de programma Buitenhof sprak burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam... van wat voor soort tafereel? Welke term gebruikte hij? Wildwest tafereel. Dat is goed. Twee inwoners van Amsterdam kwamen om. één van 21 en eentje van 28. Allebei waren ze bekend bij de politie. Vraag 2. De slachtoffers reden in een auto met een Frans kenteken. Welk type auto was dat? Volkswagen. Dat is niet goed. Het was een Range Rover... Vraag 3 is een kop uit de krant. Ik lees hem voor en je krijgt ook nog drie mogelijke antwoorden te horen. Blij en eigenwijs, dat is die kop, gaat dit over 1. De politie is blij met de, voorgestelde, de voorgespelde regen tijdens de jaarwisseling. Hopelijk zorgt dat voor minder agressie. 2. Short-trackster Jorien Termors Mors verraste iedereen door te winnen bij het NKO-round dit weekend. Of 3. Door een blessure was Rafael van der Vaart de maand december niet te zien... maar hij is blij dat hij na de winterstop weer bij is. Dus blij en eigenwijs. Dat is kop 2... En dat is goed. AD vandaag, Iedereen Wust won zilver en Diana Valkenburg brons... bij de mannenwoners van Kramer. Vraag 4. Maar Ter Mors is dus ook eigenwijs. Door de winst zou ze mee mogen doen met een aankomend toernooi. Maar dat ticket geeft ze terug omdat ze zich weer op de shorttrack gaat richten. Het ticket voor welk toernooi heeft ze nu teruggegeven? Voor het Europees kampioenschap. En welk Europees kampioenschap? Uh, van, uh, van het allround. round Ja, dat is goed. Ja, dat allround round moet er natuurlijk bij. We gaan naar vraag 5, dat is een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Ga het gaat niet om de leden, het gaat om de wedstrijd winnen. En uh, ja, daar ben ik echt uh, hartstikke blij dat ik dat heb gedaan, dat ik het voor elkaar heb gekregen. Het was een hele moeilijke wedstrijd voor me. Ik, had nog, uh, ik heb de afgelopen 2-3 uh, jaar niet van hem gewonnen. Wie is deze man? Bl Jan Blokhuis. Jan Blokhuizen, schaatser ook. hè? Nee, dat is niet goed. Het is uh, Michael van Gerwen, 23 jaar en hij heeft in Londen de finale bereikt van het PDC WK Darts. Vraag 6. Het leek even dat we een Nederlandse finale zouden krijgen. Maar welke andere Nederlandse darter strandde helaas in de halve finales? Van Barneveld. En dat is goed. Die verloor van Phil Taylor. Uh, die is vijftienvoudig wereldkampioen. En een beetje onsportief, want hij uh, riep uh, niet zulke leuke dingen tegen onze Barney. Laatste vraag. Je krijgt aanwijzing over een persoon uit het nieuws. En uh, de vraag is heel simpel. Wie wordt hier bedoeld? En als je het weet, moet je onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Normaal ben ik juist een reislustig type. 3. Nu ben ik de spreekwoordelijke sigaar. 2. De afgelopen weken raakte ik uitgedroogd en viel ik zelfs een keer flauw. Stop. Dat was uh, Hillary Clinton. En dat is goed, ja. Bezocht 112 landen maar liefst. Dus uh, nogal reislustig, dat van die sigaar, dat weet je ook nog wel, hè, met Bill Clinton. Maar dat ging over die andere sigaar. Uh, nou ja, inderdaad, zij is het. Uh, zes punten heb je gescoord in uh, deel 1 van de quiz. We gaan zometeen deel 2 spelen.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 Vandaag luidt de stelling. 2012 was een goed jaar. Het is de laatste dag van uh, dit, uh, dit jaar. En uh, nou ja, u mag er een oordeel over geven. Misschien wel een soort rapportcijfer. 2012 was een goed jaar. Het is een prikkelende stelling. Dat snappen we. We zijn benieuwd of u het er eens mee bent of mee oneens. SMS staat dan naar 7070. Kost 50 cent. U mag gratis bellen. 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website. www.stand.nl En als u twittert eens of oneens, doe het dan met Hekje Standpunt. <truimert> Terug bij Ewoud van der Wal, 26 jaar uit de Strobos Zes, um, hè? In deel 1 van de quiz, dus daarmee gaan we vermenigvuldigen. Nu 90 seconden de tijd, je krijgt veel vragen. Uh, ik moet de vraag helemaal stellen, dan geef je het antwoord. Of je zegt pas. Okay. Als je er klaar voor bent, gaan we beginnen. Ja, ik ben er klaar Komt-ie. De Nationale Nieuwsquiz. Internationale Sportpers heeft welke atleet uitgeroepen tot sportman van het jaar? Usain Bolt. Goed, welke bejubelde en verguiste tax in Frankrijk is van tafel geveegd? De Dat is goed. Welk woord is door het genootschap onze taal uitgeroepen tot het woord van 2012? Het woord van 2012... Plofkip. Dat is goed. Wie heeft zondag forse kritiek geuit op het besluit van Mario Monti om mee te doen aan de verkiezingen? Berlusconi. Is goed. Er zijn nieuwe complicaties opgetreden tijdens het herstel van welke Zuid-Amerikaanse president? Hugo Chavez. Goed. Op welk meldpunt zijn de laatste dagen al meer dan 50.000 klachten binnengekomen? Het vuurwerk -meldpunt. Is goed. In welk land is een einde gemaakt aan de gijzeling van negen mensen? In Brazilië. Goed, Arie Haspels, de huisgynaecoloog van de Oranjes... en uitvinder van wat is overleden. Pas. De morning after pill. Een luxe winkel in Londen heeft welke zanger postuum... zijn geld teruggegeven voor een luxe tapijt? Pas. Michael Jackson. In welke plaats liepen dit weekend duizend mensen mee... in een stille tocht voor de gepeste Fleur Bloemen? Meppel. Dat is goed. Een man heeft in Utrecht wat voor soort boerderij overvallen? Kinderboerderij. Dat is goed. Een groep van zes jongeren heeft het afgelopen weekend... in welke gemeente een spoor van verdiening achtergelaten? Pas. Het was Dronten. Duitse blad Der Spiegel heeft per ongeluk een necrologie... van welke oud-president gepubliceerd? Uh, Bush Senior. Dat is goed. Waaruit heeft de politie dit weekend in Leidsendam een inbreker gehaald? Uit een boom. Dat is goed. Welke Britse oud-premier is ontslagen uit het ziekenhuis Tetsen. na een operatie? Is goed. Wat voor wilde dieren zijn dit weekend in een natuurpark in India... door een trein gedood? Olifanten. Dat is goed. Welk moment is door bezoekers van de NOS-site verkozen... tot sportmoment van het jaar? Pas. Weet je niet... Heb ik een Aan de rekstok. Ja, zeker. Die gouden Olympische oefening. En hij staat! Eens kijken of jij staat. Volgens mij ging het heel goed. Uh, 13 waren de goed maar liefst, uh, Ewoud. Maal die 6 uit de eerste ronde, Dat is 78. Goeie aftrap voor uh, de nieuwsquiz in het nieuwe jaar 2013. Want daar doe jij aan mee. En uh, morgen spelen we niet, want dan is het is nieuwjaarsdag, we hebben we een speciale uitzending. Dus je hebt ook nog een, een tegenkandidaat minder. Maar de rest van de week gaan we het wel volmaken. En nu kijken we dus of deze stand tot uh, 78, of die tot uh, vrijdag blijft staan. Je krijgt voorlopig van ons mee de kaarten voor beeld en geluid: de lunchradio, de mok en de lunchbox. En wie weet ook 300 euro'tjes. We wachten het af. Oké, okay, succes en een goede jaarwisseling. Dankjewel. Um, wij gaan uh, zometeen weer praten met een oud-minister. Dat doen we op uh, de maandagen. Dat hebben we de hele maand december gedaan. Daar gaan we in januari nog even mee door. En zometeen tijdens de werklunch schuift aan Bert Koenders. Hij was minister voor Ontwikkelingssamenwerking in het kabinet Balken en de Vier. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. En CRV. Het is voor de kiezer onduidelijk geworden waar het CDA voor stond. De Christendemocraten in Nederland en Vlaanderen verliezen keer op keer de verkiezingen. En wat nog veel erger is, voor onszelf is onduidelijk geworden waar wij voor stonden. CDA en CDNV zoeken een nieuwe koers. Maar welke? En hoe belangrijk is de C nog? We gaan die C minder geprononceerd naar buiten dragen. Donderdag vanaf half vier in Vila VPRO oud premier Yves Leterme en oud-CDA-minister Ab Klink over de politieke toekomst van de christendemocratie. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.